I'm uh so -huh. uh -huh. I'm trying. ja, yes, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,